Hij is groot of hij is klein, hij is moedig of wat bang. Hij is arm of misschien is hij wel rijk. Het is een man met een gezin of een kind van zestien jaar. In soldatenpak is iedereen gelijk. Hij wordt vroeger met een speer of hij schoot met pijlenboog. Tegenwoordig staat hij met raketten klaar. Het is altijd zo geweest, het zal altijd wel zo zijn. Want soldaten zijn er meer dan duizend jaar. Het is misschien een katholiek of wellicht een protestant. Het is een hindoe, een boeddhist of wel een jood. Ook al is hij atheïst of een zeer gelovig mens, op bevel schiet hij gerust een ander dood. Een felle communist of een echte democraat Hij is blank of bruin of hij is geel of zwart Wat voor huidskleur hij ook heeft Hij is zomaar een soldaat Die een moeder heeft en ook een kloppend hart Hij is Rus of Canadees Hij is Fransman Vietnamees. Hij is oost of west van de Berlijnse muur Wat voor nationaliteit deze frontsoldaat ook heeft altijd moet hij voor zijn vaderland door vuur. Hij is zomaar een soldaat, krijgt zijn orders, doet zijn plicht. Hij zal vechten hier en daar en overal. Waarom zijn we ziende blind? Want wie nadenkt, die beseft. Dit is niet de weg die vrede brengen zal.